Met het NOS-journaal. In Den Haag spreekt informateur Tjenk Willing vanmorgen met de fractieleiders van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks. Tjenk Willing bekijkt de mogelijkheden voor een Paars Plus-kabinet. VVD-leider Rutte zei bij aankomst dat er de afgelopen tijd onderling al contacten zijn geweest. Nu gaan we kijken of dat voldoende is geweest om perspectief te zien voor onderhandelingen, zei Rutte. Ook D66-leider, fractieleider Pechtold, zei dat er misschien een basis gevonden kan worden om verder te onderhandelen. Zijn collega's Cohen van PvdA en Halsema van GroenLinks wilden bij aankomst niets kwijt over het gesprek met de informateur. In Congo zijn zeker 200 mensen omgekomen bij de explosie van een tankwagen. Onder hen zijn vijf VN-militairen die probeerden mensen uit de buurt van de tankauto te houden. Er zijn volgens de plaatselijke autoriteiten 100 mensen gewond geraakt. De tankauto kwam uit Tanzania en kantelde toen hij door het dorp Sange in de buurt van de stad Bukavu reed.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 In Kirgizië is interimleider Rosa Otunbayeva beëdigd als president. Het is voor het eerst dat de voormalige Sovjetrepubliek in Centraal-Azië wordt geleid door een vrouw. Otunbayeva kwam in april aan de macht na bloedige onlusten in de hoofdstad Bishkek. Haar inauguratie volgt op een referendum over een nieuwe grondwet... waarmee Kirgizië zich wil omvormen tot een parlementaire democratie. Het is de bedoeling dat de interimregering van Otunbayeva aan de macht blijft... tot de parlementsverkiezingen komend najaar. Het weer...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 Dit is Goedemorgen Zandvoort op Zia Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. We hebben de boodschappen gedaan. Ik hoor er zo'n gepiep. Ja. We gaan zo meteen verder met het programma. Eerst even vertellen wat er nog meer komt. Om tien over elf gaan we praten over de kei die de laatste tijd een beetje slecht in nieuws is gekomen.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 95% van onze huurders horen wij natuurlijk nooit. Die zijn nee. tevreden. Die... Ik wou dat ik die wat meer sprak. <laughs> ja, ja. Ja. He, we zijn altijd ja, met dat, dat kleinezelfde is... groepje ja, ja. bezig. Ja. Uh, ja. Nog even voor alle duidelijke. Op het moment dat zover komt dat iemand uitgezet wordt... Ja. Uh, Betrekken jullie dan ook, noem maar wat, een sociale dienst ja, zeker, van de gemeente zeker, en dergelijke erbij? Ja, ja, ja. Weet, weet dat als iemand uitgezet wordt, dat er dan allerlei instanties al mee bezig zijn geweest. Oké. Okay. Altijd. Ja. EMM heeft in de tijd de regels versoepeld om uh, uh, veranderingen in je huis aan te brengen. Ja. En daar werden dan werd afspraken voor vastgelegd, zodat je het niet alles hoefde terug te bouwen als je vertrok. Ja.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 het lijkt me heel handig. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Het lijkt ja. me dat alles erop en eraan moet zitten. Ja. Ja. Ja. Nou, ja. Nog even een korte schets, want die advertentie die vertelt niet hoe we de appartementen of flats eruit gaan zien in de Louis David cadea. Ja, ja. Kun je iets vertellen wat nou, ongeveer mogen Nou, Daar heb ik me niet helemaal op voor. Nou, nee, het zijn gewoon prachtige. Nou, prachtig. het zijn er twee kamer appartementen. Uh, nee, drie, het zijn volgens mij, het zijn, er zitten kleine en grote in. Oké. Okay. Uh,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 uh, overigens in Nieuw-Noord... Ik ben even de naam van het complexje vergeten. Daar is uh, het terrein van de oude school daar. De Daanroos daar... Ja, daar ben ik Dat parkeren, ja? dat vind ik een uh, prachtig geluk... met een half open parkeergarage. Zeker, uh, zeker. Maar er staat een hoop leeg. Ja, en, en, dat, was, en dat was duur? En we willen... Dat, om dat, zo dat, te is bouwen? Heel, dat is heel kostbaar. Okay. Ja, dat is echt heel kostbaar. Ja. Ja. Ja. Maar het is een perfecte oplossing. Ja, zeker.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 Dankjewel voor je komst. Met plezier. Dank je wel. Met Veel plezier bij de volgende wedstrijd. Hè? <laughs> Dank u wel. <laughs>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 Brandweer, maar ook wij zelf, uh, heel moeilijk bij onze paviljoens kunnen komen. En dus nu hebben ze een soort van een weg ge gemaakt, zodat wij uh, en de, de toegang de hulp, en blijft, uh, ja, blijft die open blijven. Oh, dus nu. dat heeft niks met de, de, met de massa de die vanmorgen ja, verwacht wordt. Nee, nee, nee. nee want we <laughs> het, is, het is eigenlijk uh, uh, kleinschalig uh, uh, aangepakt. We hebben het eigenlijk alleen maar in Zandvoort zelf, een beetje in Haalem gepromoot. Ja, en uh, uh, we, hebben echt, we wilden echt iets doen voor de mensen die altijd bij ons liggen. Ja.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 ja. Want mijn buurman gaat altijd heel laat naar bed. Begrepen. Dus, <laughs> uh, maar het zou rond de uur of elf afgelopen zijn. Hm. Ja, en voor jullie geldt ook de tijd van 12 uur? 12 uur, ja. ja. Geluid, tot, uh, 12. Geluid tot half twaalf. Geluid tot half twaalf. Ja, ja. En om 12 uur moeten we leeg zijn. Oké. Okay. Uh, nog eventjes, voor de kinderen is het van hoe laat het hoe laat... Van 12 tot 4. 12 ja. tot 4? Ja. Nou, ja, tot 4. De, a, ja, de bedoeling het... is dat ze gewoon blijven. Dat gewoon iedereen ah, ja. een beetje... Ja. Dus om vanaf 12 uur gaan die spelletjes open. Ja. En totdat daar animo voor is, blijft dat gewoon oh, dat blijft uh, door. Gewoon. Ja, ja zolang het lekker weer is en de kinderen zijn er en ze hebben er plezier in. Dan uh, blijven uh, we gewoon doorgaan ermee. Nou, en hebben jullie uh, iets gehoord van weersverwachtingen? Uh, Prachtig weer. Ja? 23 graden. Beloofd? Ja. We hebben altijd zo geluk <laughs> als we iets organiseren met het weer betreft. Altijd ja, mooi we weer. hebben altijd mooi weer. Als dus, we uh, Zandvoort te live hebben, ook nooit regen. Dus het zo mooi, stralend weer, weer zijn. En de bands beginnen vanaf een uur of vier te ja, spelen. Vier uur, ja, we en hebben van live. Dus uh, Zandvoortse ja? band. Ja. Daarna hebben we Buckwheat. Nou, dat, dat zijn ook jongens een band uit, uit uh, de regio. Uit de regio. En dan hebben we Tetero en Raimundo. Dus ook weer jongens uit Zandvoort en mm -hmm. Bentveld. Dus, dus is zo, het is echt uh, een lokaal, ja, lokaal gebeuren. gebeuren. Ja. En ja. ja. zit daar te glimmen, Roy van Buringen. Ja. <laughs>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 Heren, ik zou zeggen, ren terug naar het strand, want er is waarschijnlijk nog genoeg te doen. Ja, ja zeker. En veel plezier morgen. Ja, Met de bedankt voor jullie komst. Ja, tot morgen. Ja. Oké, okay. <laughs> tot morgen. Okay, ja. Gesprekspartner is uh, wethouder Anders Sandbergen. Volgens mij momenteel ook loker burgemeester. Goedemorgen. Klopt. Goedemorgen. Andor, voordat we uh, even iets gaan vragen over <coughs> het uh, makkelijk maken van uh, uitbundige straatfeesten. Even iets anders. Ik zag jou in een raar vestje lopen gistermorgen. <laughs> een geel vestje. Wat was je aan het doen? Ja, ik was. Uh, ik heb gisteren van 7 tot 11 heb ik de straat geveegd. Oh.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 Kleine evenementen, dat zijn bijvoorbeeld buurtfeesten. Dat versta ik onder kleine evenementen. Nou, het lijkt net of er een Formule 1 auto nu plots ja, er voorbij gaat. gaat dat is een klein kleine, <laughs> kleine evenement misschien. Maar uh, ja, dat, dat zijn kleine evenementen. Uh, nu heb ik begrepen, dat het kan tegenwoordig eenvoudiger worden geregeld bij de gemeente.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 Er zit een grens om 11 uur. Kijk, vanaf 11 uur gaan we ervan uit dat. Uh... Dat zijn de voor de nachtrust bestemde ja. uren. Ja, ja, klopt. Ander, als ik een, een straat wil afzetten. Omdat, je had het er net even over. De, ik wil een barbecue in, met mijn straat. En we zijn er allemaal mee. Ja. Ik vind het allemaal leuk. Straat maar afzetten. ik wil geen verkeerde doorheen hebben voor straat, die avond. straat afzetten. Dat is weer een collegebesluit. En daar geldt dan alweer, er weer toch wel een vergunning voor. vragen.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 Daar zit absoluut wat spekken op uh, te bezuinigen. Maar je zal altijd in Zandvoort uh, externe inhuur hebben. Omdat wij een dorp zijn ja, met veel seizo seizoensinvloeden. Dat betekent dat wij in de zomermaanden meer mensen nodig hebben qua uh, handhaving bijvoorbeeld dan in de winter. Ja. En natuurlijk hoog ambities qua project uh, ja, die we willen Klopt. Klopt. Ja.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 En ik begreep dat voor de nacht er een, een heel gereduceerd parkeertarief dan komt. Daar zijn we nu aan het over aan het praten inderdaad. Ja, ja Want, uh, maar ja. die plannen wezen in die richting al. Ja, maar daar kan ik nu nog geen nee, gc zekerheid nee, nee, nee, over begrijp. zeggen. Voor auto's hè, niet voor slapers. Nee, niet voor slapers. Dus, ja, je kan er misschien met je camper erin, uh, <laughs> je weet maar niet. Nee, maar in ieder geval uh, als de LDC garage open gaat en het is ook wel zo van als uh, de gemeenteraad op 2 november het, de parkeernota aanneemt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 6x9, straks meer.